U. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is woedend over de fout die het kabinet maakte bij de voorspelling van de energierekening voor 2019. Hierdoor zijn huishoudens meer kwijt aan gas en elektra dan eerder werd gedacht. De regeringspartij CDA noemt het onacceptabel en de VVD vindt de fout onvergeeflijk. En ook de oppositiepartijen zijn boos. Een vrachtwagenchauffeur het Nieuwegein is veroordeeld tot één jaar celstraf... omdat hij een scène heeft gezet dat hij is overvallen. In werkelijkheid was hij er zelf met de kostbare buit vandoor gegaan. De chauffeur verklaarde dat hij in 2016 op een industrieterrein in Utrecht... met een wapen was gedwongen om naar Lelystad te rijden... maar die naar eigen zeggen was beroofd. Maar het onderzoek van het OM bleek dat de man al kort na het incident... zijn schulden begon af te betalen.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 De kandidaat die zes jaar geleden in het tv-programma Miljoenenjacht... per ongeluk op de knop drukte en zoveel geld misliep... is ook door het gerechtshof in het ongelijk gesteld. Twee jaar geleden deed de civiele rechter dat al. Producent Endemol liet Arold van den Hurk destijds terecht niet doorspelen... zegt nu ook het gerechtshof. Van den Hurk accepteerde in de quiz 125.000 euro... door op de rode knop te drukken. Als hij dat niet had gedaan, dan had hij 5 miljoen euro gewonnen. Het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt. In de kustgebieden schijnt het vaker de zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen in het noorden bewolkt. Op andere plaatsen zonnig. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen. 7 kilometer langzaam rijden. De vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het ritme van ZFM.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 I wish that I'd been told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 I wanna make